Kabbala for complete life management, audio file, 12.6 In de Kabbala leer hebben we het altijd over één mens. We spraken over de zwerfen, de Geluksvogel en myself. Maar in de weer gaat het over één mens. De twee bij twee zitten in mij en bestaan uit twee krachten, rechts en links, welwillendheid en gestrengheid. Het zijn ervaringen van de innerlijke wereld en die zijn traptreden van krachtsvelden voor het bevatten van de wetten van het heelal. We kunnen er... Over communiceren wanneer wij op het betreffende niveau zijn. Er komen nog andere niveaus van bevattingen waarvoor nu evenwel geen woorden zijn. Door dit boek wordt een vergaard een ver, een vergaand proces, vergaard ook, vergaarde kennis, een verga vergaand proces van ware zelfkennis op gang gebracht, en dat moet je in je op willen nemen. Dat kan alleen wanneer de overgave daartoe volledig is. In onze wereld ervaren we geen innerlijke traptreden van krachtsvelden, omdat er geen schermen of innerlijke krachtsvelden tastbaar zijn. Alle innerlijke draden zijn daar verbroken, de zwerver, de geluksvogel. Beide de uitersten moeten we in onszelf opnemen. Soms voelen we ons vol en later voelen we ons weer alleen uh, en behoeftig. Beiden zitten in ons. Leer ermee te leven. Eerst bestaan zij buiten mij, langzaam moeten wij zij naar binnen halen. Maar via de linkerzijde contact, maak via de linkerzijde contact met je zwerver. De wereld is opgebouwd via qua overeenstemming naar eigenschappen. Geef ook naar overeenkomst. Je kunt niet in de opnamekanalen van de zwerver buiten jezelf komen. Het is de mens niet gegeven om in andermans waarnemingsvelden in te kijken. Ik maak contact met mijn linker, niet gecorrigeerde zijde. Te voelen, te voelen. Vijf W's en vijf A's, vijf vragen en vijf antwoorden. Zoals boven uiteengezet werd. Herinner je nog? Zie je alles als jouw reactie en reageer niet op de manier dat je buiten je eigen terrein van twee bij twee gaat, want dan wordt het innerlijk overspeld. In de linkerlijn voelen wij tekort. Het is onze behoeftige kant die, zwa die zwaar aanvoelt, gestrengd. Brengt de kracht op om over te springen naar de kant van welwillendheid. Het licht, de weg van de wetten van de volmaaktheid, brengt ons op de middeling. Het gaat boven het verstand van de mens, tot de mens, tot de mens innerlijk volgroeit, wordt verlangd. He, tot de mens innerlijk volgroeid wordt, verlangt hij als een kind alleen maar naar welwillendheid. Het is niet weinig, maar het moet stap voor stap wel vermengd worden met gestrengheid De ware realiteit is de middenweg. Beide krachten moeten in de eerste verhouding, in de juiste verhouding, aanwezig zijn voor een perfecte verbrandingsreactie vuur versus. Vuur versus water. Het ene geeft smaak aan het andere en omgekeerd. Integratie van beide betekent dat je elke dag aan jezelf moet werken. Bijvoorbeeld als mijn computer stuk is, dan werkt meteen mijn behoeftige mens. Maar het is allemaal slechts mijn reactie die mij dreigt weg te trekken uit mijn eigen terrein van 2 bij 2. Mijn taak is om links over uh, te hevelen naar rechts, daaruit ontstaat de ware realiteit, het licht van. Oplossing komt als resultaat van mijn werk in links, rechts, en maakt de middelen. Denk niet dat wij goede dingen doen, Rechts, zonder links, is als geloof onder kennis, linkerlijn behoefte is als geloof binnen kennis, de middellijn is geloof boven kennis, oftewel boven het verstand. Dat laatste is het licht en de instructie, de wetten van het heelal. Het uitkomen naar het ervaren van die innerlijke wereld is te vergelijken met boven waterkomen. Als je boven de oppervlakte van het water komt, komt eerst je kruin, dan je ogen, neus en, en, enzovoort. Zo komen ook alle tien krachtsvelden in de innerlijke mens naar boven. Onder water leef je alleen onder gestrengheid. Je ego is verbonden aan gestrengheid. Als je kankert, ervaar je slechts gestrengheid. Bij het andere uiterste is alles goed, maar dan zie je de gestrengheid niet. Het is een toestand van wishful thinking. En ook dat is niet goed. Dus niet volmaakt dus, Enkel... Welwillenheid willen zien is ook slechts ondergedompeld zijn. Welwillenheid zonder vermenging met gestrengheid is geloof onder het verstand. Dus lager, ja, onder het verstand, onder verstand. Maar alles zit in één mens. Door je eigen krachten kan je het hele heelal kennen. Alles wat je doet moet echt zijn. Wees volledig in je krachten, want anders kan je het beter niet doen. Je moet 100% geven. Op die manier werk je je opname, opnamekanalen volledig uit. Eet wanneer je honger hebt en niet omdat het zes uur avonds is. Al zes uur hier en gebruikelijk het eten is om te eten, heeft dit met krachten van dit land te maken. Wees dan ook hongerig op dat uur, zodat je maag leeg is. Dan pas kan je met kracht, plezier en overgave eten. Ga altijd van je eigen terrein van 2 bij 2 uit. Elk volk kent bovendien zijn eigen 2 bij 2, het hele volk staat dan onder een voor, volks voor volkswortel, zijn eigen beschermwortel. Dit is kwalitatief gezien. Het kan best dat mensen van dezelfde innerlijke plaats verspreid zijn over de hele wereld. De vingers van een hand, bijvoorbeeld, bevoor, bevoor, zijn met elkaar verwant. Elke vinger heeft een beschermwortel en de hand in zijn geheel heeft ook een beschermwortel. Hoe hoger, des te meer algemene beschermwortels er bestaan. Hoe hoger naar het oneindige licht, naar de innerlijke wortels, des te allesomvattender en des te verder strekt de kracht zich uit in het heelal. Maar alle volkeren van de wereld zijn in mijn innerlijk terug te vinden, want alles is in één mens. Hoofdstuk 13 13.1 Het einddoel steeds voor ogen houden. Als je weet, dat er een mooi gebouw komt op een plaats waar nu een pijnhoop ligt. Erger je je er niet meer aan? Het besef dat er een structuur in het, in het heelal bestaat en deze in grote lijnen begrepen helpt ons snel vooruit. Eerst richten wij ons op algemene principes, die passen wij toe terwijl wij aan onszelf werken. Er bestaan twee intrinsieke krachten in de wereld: wel welwillendheid en gestrengheid. Boven zijn ze niet zichtbaar, alles is inbegrepen in het onwrikbare plan, onw onwrikbare plan zoals alles al in het in een zaadje zit. Bij de geboorte van de mens is in zijn zaadje al gegeven of die rijk of arm zal worden, intelligent of dom enzovoort, maar niet of hij een boef of een goederik zal zijn, of iemand het innerlijke in zich zal opnemen en zich ermee in overeenstemming zal brengen, is niet in het programma opgenomen. Intelligente mensen hebben overigens geen voorsprong op een verstandelijk minder begaafd mens. Elk mens kan door, door te werken, alles veranderen en naar zijn einddoel komen. Wees, buiten de verplichte lectuur, voor je vak. Dat wat puur leven brengt, tracht rechtstreeks met zoveel mogelijk naar boven te komen, met zo weinig mogelijk afwijking. Het midden is de ware realiteit, de ware weg, het leven in nieuw. Van, van verstand naar gevoel en van gevoel naar verstand. Mijn persoonlijke weg staat schijnbaar los van andermans weg. En toch bevindt alles zich in een, een duidige relatie tot de vervulling van de hele mens. Wanneer je dit boek leest, laat dan het alledaagse achterwege. Het is niet eenvoudig, want wij vervallen makkelijk. In automatisch gedrag slaven van het uiterlijk, uiterlijke, het is jouw keuze. 13.2 Interactie tussen het innerlijke en uiterlijke Al wat hoger is, ten aanzien van wat lager is, is als innerlijk te bestempelen. En al wat lager is als uiterlijk, de hogere traptreden laat naar een lagere zijn uiterlijke deel zakken, terwijl de onderste traptrede die wil gaan overeenkomen met de hogere treden dat met zijn innerlijke deel zal doen. Het uiterlijke deel van een hogere zakt dus in het innerlijke van een lagere traptreden, zeg. belangrijk wat ik, wat ik nu zeg. Principe, als je naar het goede wil, als je naar het leven wil, moet je altijd in jezelf naar het onderste deel van je hoger gaan, en dat in jezelf gaan ervaren. Ja, dat is eigenlijk behoort bij de formule, van de vooruitgang. Gevoel en verstand moeten versmolten zijn, niet alleen maar denken, nog slechts voelen, maar ervaren, waarbij beide geïntegreerd zijn. Als je wil begrijpen, ruk je je verstand uit het geheel, elke hogere traptrede is verplicht, en heeft er ook alleen maar plezier in, aan een lagere te geven en die te helpen. Elke lagere is verplicht om aan het uiterlijke van de hogere te kleven. Wanneer men de koning om welwillenheid smeekt, valt men aan zijn voet. Zo moet je het oog van binnen zien, ten aanzien van je hogere traptreden in je innerlijke mens. Je moet er je moet je niet schamen, want het gebeurt allemaal binnen je eigen opnamekanaal. Het hogere is het onderste deel van de volgende traptreden in jouw innerlijke mens. Bepaalde lagen in jezelf heb je nog nooit ervaren. Maar alles is in jou. Concentreer je je daarentegen op legend begraven worden en daar overleven, word je in een met de levenloze natuur. We hebben uiteraard alles in ons, plant, dier, steen en mens. De mens moet echter trachten een te worden met het menselijke aspect. Wanneer iets wordt bevat, schijnt het licht. Het betekent dat wij te maken hebben met het I, met het innerlijke deel hou je rekening, hou, er, hou je enkel bezig met wat je persoonlijk ervaart. Daarmee kom je stap voor stap in overeenstemming qua eigenschappen met de krachten van je wortel. Ongemakken voelen wij alleen wanneer wij nog niet overeenstemmen met de wetten van het heelal en steeds egoïstisch willen ontvangen. Voel je je depressief, neem dan niet meteen een borrel, maar werk aan jezelf. Werk je niet aan jezelf, dan ben je als een stukje natuur. Van elke crimineel kan, kan je een schitterend mens maken. Enkel het uiterlijke omhulsel is beschadigd. Voor het innerlijke bestaat geen handicap. Het beschadigd innerlijk mens bestaat niet. Wel hebben wij tekorten die correcties behoeven, in de ogen van het oneindige licht. Is elke verstandelijk gehandicapte absoluut oké? Okay. Men wordt enkel met een handicap geboren um, om bepaalde, co bepaalde correcties te ondergaan die voor anderen onzichtbaar zijn. Het heeft dus absoluut geen zin om medelijden te hebben met een gehandicapt mens, want hij werkt bewust of onbewust aan zijn correctie en vervolmaking. Hoofdstuk 14, 14.1 14 Talen en de betekenis van woorden Van het begin af aan voelde de mens een verband met het innerlijk, tussen de innerlijke wortel en het aardse ding. Alle dieren werden naar, naar Adam gebracht, naar Adam in het Ebruikje, naar Adam gebracht. Hij moest hen een naam geven, en zoals de mens aan de schepselen een naam gaf, zo werden zij genoemd. En dat komt omdat de mens... Het verband had gezien tussen de innerlijke wetten en onze realiteit. Dat betekent dat er voor de Babylonische spraakverwarring één taal bestond. Die taal was de innerlijke verbondenheid tussen de kracht of de wortel van iets en zijn aardse manifestatie. Na nou, een tijdje raakte de mensheid verwijderd van de wetten, van het heelal, er kwamen steeds meer omhulsels. Elke ont ontwikkeling betekent een nieuwe omhulsel rond de essentie, rond het innerlijke. Enerzijds betekent dat vooruitgaan. De mensheid gaat nieuwe dimensies van de realiteit aanvoelen en realiseren. Anderzijds betekent het een verdere vervreemding van het licht en minder overeenkomen met de wetten van het heelal, ontworteling, gebrek aan, aandacht voor de bron van het leven. Toen kwam het watervloed, alleen Noach en zijn zonen overleefden. Van hen kwamen andere volkeren tot de tijd van de Babylonische spraakverwaring. De Babylonische spraakverwaring is enerzijds eh, het gevolg van de dwaling om voor zichzelf egoïstisch te ontvangen. De mensheid van toen wilde en toren tot de, tot de hemel bouwen om de kracht van het oneindige licht af te zetten. Zij, zei, zij zeiden wat alle generaties eigenlijk zeggen. Laten we alles met ons Verstand begrepen. En wat we niet begrepen, bestaat voor ons niet. Laten we de wetten van het heelal niet zien. Wij creëerden een bovenbouw waarmee wij de wetten van het heelal niet meer nodig denken te hebben. Het is allegorisch en natuurlijk bedoeld naar krachten. Het plan van de hoge kracht was niet dat wij allemaal één spreektaal zouden spreken, wel dat wij innerlijk zijn wat wij zijn, en dat wij nieuwe krachten ontwikkelen, tot eigen omhulsels komen. Daarom ontstonden er vele volkeren om allerlei facetten van het heelal tot uiting te laten komen, op die manier zou elk volk wat krachten zijn eigen inbreng hebben in het hele gamma, in het hele kaleidoscoop van krachten van het heelal. Een taal komt overeen met de wortel van het volk. De volkeren werden verspreid over de aarde in hun taal verloor, in hun taal. zij de het unieke verband tussen de innerlijke wortels en hun aftakkingen op aarde. Zo kunnen we vandaag de dag aan het woord zelf niet meer de krachten zien die het verschijnsel dier of plant eigen zijn. Bijvoorbeeld hond in het Nederlands, hond, dog sabaka in het Russisch. Toont dat er absoluut geen overeenkomst meer uh, bestaat, qua vorm, tenzij in één oorspronkelijke taal, waarin de verbanden voor eeuwig verankerd werden, ten behoeve van de mensen. De oorspronkelijke taal is die, waarin alles overeenkomt met de wetten van het heelal. In de taal, waarin de Bijbel geschreven werd, bestaat nog wel die overeenkomst, tussen de innerlijke wortel en zijn aardse manifestatie. Je hoeft bijvoorbeeld niet naar buiten om een dier uh, qua kracht te observeren. Je kan ze ontleiden aan het woord van, dat, van die oorspronkelijke taal. Aan het woord... Aan de naam zelf kan je zien welke ontwikkelingen die mens of hier nog moet doormaken. Of een mens of dier die ontwikkeling doormaakt is aan hem. Er is niet meer dan één taal voor de hele eh, wereld nodig om die verbanden te behouden. Dus de geestelijke taal. Het is zoals bij, met Microsoft. Ergens op aarde waakt men over de taal van je computer. En jij werkt rustig met je aan je computer. Wij maken computerspelletjes en leuke basis toepassingsprogramma's zonder ons nog over het besturingssysteem dat innerlijk verborgen is te bekommeren. 14.2 De voornamen van mensen. Een verband tussen wortel en zijn manifestatie op aarde blijft evenwel bestaan in het voortschrijdende vervreemdingsproces, de voornaam van de mens. Deze band blijft bestaan in welke taal dan ook. In een taal zit wat een mens van dat volk nodig heeft. Sommige noordelijke talen Kennen slechts de getallen uh, 1, 2, 3 en veel, omdat meer specificatie niet nodig daar is, maar hun voornamen geven zij netjes vanuit hun hoge wortels. De voornaam weerspiegelt, waakt over het over en bestuurt de bestemming van de mens, in welke taal dan ook. Het wordt van boven feilloos ingefluisterd in de oren van ma en pa. Ook je keuzes zitten in je naam, door de combinaties van die letters en van die oorspronkelijke taal. Namen weergeven door de letters, maar niet alleen dus, dus de, de naam, de letters van natuurlijk, de naam wordt gegeven in een, in een desbetreffende taal, in een willekeurige taal. Ja. Maar dan, als die, die, die letters, die klanken, weergeeft, even verduidelijking uit ja. mijzelf, als je die weergeeft in de taal van die de oorspronkelijke taal, ja. de taal van het geestelijke, ja. dan eh, gaat het ook natuurlijk. Ook je keuzes keu zitten in de naam door de combinatie van, de, van letters, ja, die weergegeven zijn in de letters van de oorspronkelijke taal natuurlijk. Namen weergeven door de letters de vervulling van die mens, als ook de andere weg die hij moet meiden. Men herkent de bestemming in de combinatie van de letters, de stammen van woorden ja, in de oorspronkelijke taal, en in de breuze dus, bestaan uit drie letters, maar sommige bestaan nog uit twee en andere al uit vier. Oude woorden als vader en moeder, of de meest eenvoudige dingen bestaan uit twee letters. Uit hoe meer letters een woord bestaat, des te meer combinaties je kan maken. Woorden met vijf letters kunnen bijvoorbeeld al 120 eh, combinaties stellen, samenstellen. Er zijn zoveel krachten in de naam van een mens waaruit men de combinatie moet vinden. Als je regelmatig met het innerlijke bezig bent, zie je aan het voorhoofd de toestand van een mens. Een ware kaballemeester, zoals Ari, is een specialist in het innerlijke van de mens. Uh, hij voelt hoe ziektes over de innerlijke mens lopen. De innerlijke mens um, kan door de uiterlijke mens verziekt worden. Gewoon aan de oppervlakte als het ware. Met ziekte bedoelen wij Een gebrek aan correcties. Een specialist in het leggen van tarotkaarten wilde wat kabbala lessen om beter de tarot te kunnen leggen. Er kwam iemand bij ons ook, die dus tarot-specialist was in tarotkaarten. Wilde beter eh, tarot kunnen leggen door het leren bij ons. Eh, Kabbalah, maar na een tijdje kon hij de kaarten niet meer leggen, hij bekende dat aan mij, bij tarot moet je veel karakters mechanisch onthouden, is en dat is een ding wat je in de Kabbalah leert, juist niet veel moet doen, ja, onthouden dingen, alles wat je leert moet, je, moet in jezelf vallen. Maak je geen zorgen waar of in welke hoekje het valt. Het aardse moet je verstandelijk leren, het innerlijke moet je absoluut niet trachten te onthouden. In het ervaren zit het begrijpen. Als je slecht wil begrijpen, kom je in het innerlijke nergens. Het is belangrijk wat je ontvangt en wat het bij je doet. En niet wat je onthoudt, want het innerlijke onthouden in je uiterlijke geheugen is fout. Probeer het te ervaren en stribbel niet tegen om naar je innerlijk terug te keren. Het aspect inkeer is een permanent gereedschap, een, per, een permanente houding die naar je vervulling leidt. Hoe halen we het allemaal? Dat is een verstandelijke vraag. Um, dus verstandelijk in de zin van een vraag afkomstig van het verstand. Want elke kleine correctie heeft zijn uitwerking op je hele lichaam. Op al je correcties tot de uiteindelijke correctie. Als je één kleine lokale handeling ter correctie doet, krijgen alle overige... Um, delen hun aandeel daarvan. Als je vandaag iets goeds uit dit boek haalt, heeft dat effect op het hele pakket van krachtsvelden dat je moet corrigeren. Hoofdstuk 15. 15.1 Innerlijk evolueren uit hoogte- en laagtepunten. Zonder leid kunnen we alles aan. Bij tegenslag zijn wij neergeslagen, en stellen wij ons vragen over het innerlijke en wat wij aan de leer hebben. Het ware leven bestaat alleen in het nieuw. Alleen nieuw bestaat. Waarom ervaren wij dan het gevo een gevoel van leed? Waarom werken wij niet als een computer, als een robot? Als wij iets niet meer nodig hebben, dat wij het verwijderen. Ja, zoals in de computer. Wat wij niet nodig hebben, kunnen we deleten. Waarom blijft het bij ons hangen, in plaats van gewoon te verdwijnen, als het leven alleen nieuw bestaat? Het is ons gegeven, om ons tot ons doel te brengen, om ons te corrigeren, om op zo'n manier de wereld te besturen, dat, wij, dat wie goed doet, een beloning ontvangt in het leven. En wie slecht doet, in het verleden. Of in de toekomst blijft zitten. Als de mens geen rekening houdt met dit besturingssysteem, krijgt hij een gevoel van lijden ja, Het is een, een feedback, ja, dus met, het, met het licht. Ons leven kent ups en downs. Stel van toestand 1, en daar heb ik een tekening van gemaakt in het boek, kennen wij het maximale hoogtepunt en het maximale dieptepunt. Wij zouden dan een gemiddelde toestand kunnen nemen en alles wat erboven komt, zijn toestanden van, opleiding, opleving, nee, zijn toestanden, toestanden van opleving, de rest is Onder is depressie. In het innerlijke blijft alles bestaan. Er komen alleen maar ex extra'tjes bij. Boven het gemiddelde ervaren. Boven het gemiddelde, beter te zeggen. Ervaren wij als opleving. Eronder, het midden. Eronder, als leid. Het is niet de bedoeling dat wij tot het einde der tijden heen en weer blijven schommelen, maar dat wij steeds verder gaan naar onze vervulling. Alles boven het gemiddelde is rechterlijn, of welwillendheid, alles eronder is linkerlijn, gestrengheid, kwaad, althans volgens ons gevoel. De middeling maakt dat wij geen overtollige vreugde be, be, be, beleven. Als mijn vreugde mijn, dag, mijn dagkracht overtreft, kan vreugde overgaan in overspel, in overspel qua gedachten of fysiek te veel niet geheel. Altruïstische vreugde kan tot puur grof genot worden, met daarin wel een momentje echte vreugde. Leef, leid kan constructief zijn, maar men kan er ook een kick van krijgen. De kunst is om niet te willen verluchten van schommelende toestanden. De middellijn is de resultante waarbij nog, nog, Overdreven vreugde, nog te zwaar leid wordt gevoeld. Het is goed om te weten dat geen. een correctie van een mens lijkt op die van een ander. Daarom kunnen wij nooit zeggen: follow me. Zolang de veranderingen of schommelingen in onze toestanden kwantitatief zijn, behoren zij innerlijk. Allemaal nog tot één en dezelfde toestand. Wanneer door een bepaalde innerlijke ontwikkeling een nieuwe kwaliteit in onze toestanden komt, spreken we van een nieuwe toestand. Binnen één toestand verloopt alles binnen één kwaliteit naar overeenkomst van eigenschap. Zolang de veranderingen of schommelingen in onze toestand kwantitatief zijn, behoren zij innerlijk tot, um, allemaal nog tot één en dezelfde toestand. Wanneer door een bepaalde innerlijke ontwikkeling een nieuwe kwaliteit in onze toestand komt, Spreken wij van een nieuwe toestand, binnen één toestand verloopt alles binnen één kwaliteit, naar overeenkomst, naar overeenkomst van eigenschappen. Bij het werken met dit boek moeten al je krachten naar iets gemeenschappelijks willen komen, waardoor zij in elke toestand samenkomen en samen iets nieuws in die toestand trachten te realiseren. Zij verkeren dan als het ware in één gemeenschappelijke toestand, ook al zijn zij verschillend, creëren wij een nieuwe eigenschap, dan ontstaat een nieuwe toestand. De taak is om niet meer dezelfde klappen te moeten ontvangen, maar om te leren van wat geweest is. Het resultaat is een verheffing van jezelf, alweer of begrijp je het nog niet helemaal? Het is aan ons om vooral in het begintoestand, in de begintoestand, maar ook later, onze toestand niet te evalueren, niet van oh, ik voel me slecht en met je binnenste in discussie gaan, of ik ga toch niet vooruit enzovoort, want je verliest het. Altijd van je egel die op dat moment tegen je praat. Het is zoals Adam die van de slang het verstand verloor. Het verstand is altijd krachtiger dan de innerlijke mens. Het geeft je altijd zulke mooie argumenten die ook allemaal kloppen. De slang wil je innerlijke kracht gebruiken want zelf heeft, heeft zij dat niet. Zij bestaat wel, maar je moet haar wel overwinnen en omvormen. Probeer haar niet kapot te maken, want zij zal eerder zijn dan de jou kapot maken. Zonder voeding zal zij uiteindelijk veranderen in de engel des levens, zoals so, in sprookjeskikkers die, als je zij kust, in prinsessen in prinsen in mijn in prinsen veranderen uh, in het begin lijkt de slang slecht maar dat is slechts tijdelijk aan het einde van de rit zal je zien dat het alleen maar komedie was verkledende komedie en verkleding wij moeten ons verstand of iets slechts in ons niet vervloeken, want dan vervloeken wij een deel van onszelf. Zeg je, ik moet de slang niet hebben, dan ont ontken je een deel van de krachtsvelden in jezelf en kan je onmogelijk tot vervulling komen. Wij voelen de slang telkens telken als wij twijfelen. Je moet de slang niet negeren, maar er ook niet op op ingaan. Je moet het wel beleven. De slang helpt je, want zij wijst je op je tekorten. Zij zegt bijvoorbeeld dat je een goede kerel bent en dat de anderen slecht zijn, dat je, dat je net een, een heilige bent. Zie toch hoe goed je beweegt in het leven, maar het is, een, maar het is één grote Verkleid partij aanvaardt nooit goed advies van een slecht mens. Maar ervaar wel die kracht. De slang pakt je overal waar het kan met sensatie. Ervaar in jezelf je ware toestand. Dat is iets wat je stap voor stap moet leren. Je kan toch nooit groots zijn op je verworvenheden, want zelfs als je goed vooruit gaat, merk je dat je toch tekort schiet. Prijs jezelf gelukkig dat het zo is. Overal verkoopt men de stelling veel. Feel good. Feel super. That's cabal. Natuurlijk, men betaalt veel, dus dan moet je je toch goed voelen. De slang is qua kracht evenwel aangesteld als onderdeel van het besturingssysteem, om je opzettelijk van het reactie van het rechte pad af te brengen, niet omdat je dat wil, maar opdat je het opgewassen wordt tegen haar advies. Telkens als je haar advies niet opvolgt, maar wel inziet dat het jouw tekort, jou tekort is, Wordt de slang een stukje kleiner? Jouw slang, ja, jouw beleving van de slang wordt kleiner. Zij kan verschillende vormen aannemen en zich subtiel ver verkleiden, om je op een hoger niveau toch nog te kunnen verleden. De slang zal op, op al je hoogten blijven bestaan tot het volledige correctie. Jij wordt fijner en altruïstisch en zij doet net alsof zij dat ook is. Zij past zich als het ware aan jouw geestelijk niveau aan. Je moet er tegen opwas, opwassen zijn, opgewassen zijn, want anders kan je het verkeerde gevoel krijgen als aan de top, dat, aan de top bent, dat je al aan de top bent. Wij zijn op aarde absolute vreemdeling, want ons ware ik is de innerlijke mens in ons. Als je naar een vreemd land komt, ga je pas echt scoren als je rekening houdt met de wetten van het land. Maar bovenal moeten wij de wetten van het heelal in acht nemen en naar die wetten te handelen. Dan pas worden wij vrij, leven wij die wetten niet na, dan zijn wij als antilichamen in elke toestand moeten wij ten volle leven. De slang binnen ons leunt tegen de linkerzijde van je innerlijk aanvaard dat en vlucht er niet van weg on, on onderken en ervaar wanneer bij jou de slang aan het woord is dat kan je niet in boeken leren de bedoeling van de kabale leer is dat je het gaat ervaren niet op een willoze wijze, maar als iemand die zijn leven stuurt en niet aan het lot is overgeleverd als je aan jezelf werkt, dan word je een stukje verheven en ontstaat er een tweede toestand. Dit is een andere toestand als de eerste. Zo'n so proces kan één seconde duren, maar ook zeventig jaar lang, als men als levenloze natuur leeft. De bedoeling van de kabale leer is om de snelheid van de correctie op te voeren om de frequentie van innerlijke veranderingen zo vaak mogelijk te laten plaatsvinden. Daarom moet je ook op je, werkel, op je werk aan je innerlijke werken, en niet wachten tot je thuis bent. Even fixatie met je wortel, met je maximale hoogte en diepte, in onze opvol, opvolgroeide, in onze, neem ik in onze onvolgroeide wereld zegt men, Zand erover, begraaf je lijden, Voel je lekker en vergeet de rest. Dit zijn variaties op drugs. Men wil het leven vergeten of de pijn verdoven. De mens in onze wereld is als een peuter die van zijn pijn vlucht. Mama geeft hem een kusje en dan moet het over zijn. Pijn is een gevoel dat ervaren wordt wanneer de natuurlijke weerstand van de mens wordt doorbroken. Natuurlijke weerstand betekent hier het menselijk egoïsme, dat als een put is waaruit steeds hitte, hitte over jou komt, zo moet je het ervaren maar in het innerlijke verdwijnt niets en van binnenuit je pijnen komt steeds genezing. In deze tweede toestand, het, niveau, het nieuwe niveau, verheft, verhef je jezelf als je aan jezelf werkt. Maar het voelt alsof je naar beneden wordt gehaald, omdat het lijkt alsof je in een ander land komt. Je moet er voorzichtig zijn, omdat je er als minimum aankomt met dat ene kleine verheven, verwe, verhevenheid, verwe, verhevenheidje dat je hebt gerealiseerd. Je moet op dat niveau... Op dat nieuwe niveau al je krachten trachten op te brengen. Ook de tweede toestand begint met al die schommelingen. De bedoeling is niet dat je nieuw, als een levenloze natuur, levenloze natuur, gaat mediteren. De natuur nog vergroot geno genot, de natuur nog vergroot genot, nog verdiept leidt. En dier groeit. Enkel fysiek, het eet eerst 1 kilogram vlees, later 5 tot 15. En dat voor de rest van zijn leven. Meer kan het dier niet op, zoals leeuwen. Een mens kan wel steeds meer hebben. De kunst is om niet van je hoogte- of dieptepunten te vluchten. In je tweede situatie moet je maximale hoogtepunt en maximale dieptepunt een stukje hoger of dieper zijn dan in de eerste toestand het geval was. Het verschil moet positief en opbouwend zijn. De toename van je vermogen om vreugde of verdriet te beleven, boek je op, op je innerlijke rekening. De gezelligheid moeten wij zowel boven het gemiddelde vinden als eronder. Het is de kunst om die beide om het even te vinden, want beide leiden je naar het doel. In die tweede toestand kan je een nieuwe hoogtepunt beleven, maar het hoeft niet in absolute grootte te zijn. Je hoeft alleen maar het verschil met de vorige te ervaren, het is dus relatief gezien. Het eerste leid heb je toch al gehad. Het is al in je gekrediteerd. Je moet dus steeds maar een klein beetje extra te verwerken. Dit is een groot geheim. Als je evenwicht, nee, als je evenwel vlucht van je dieptepunt, kan je ook het nieuwe hoogtepunt niet bereiken. Want hoogte en dieptepunt zijn met elkaar verbonden. Hoogtepunt betekent dat je het licht dat bij je straalt maximaal kan confronteren, dat je opgewassen bent tegen het licht, behagen. Want alles is behagen. Ademhalen bijvoorbeeld is ook behagen. Maar je moet dus de kracht opbrengen om die hoogte te bereiken, dan komt in het dieper in jezelf dan ooit tevoren. Het licht dat in je penetreert, geeft soms het gevoel van het hoogtepunt, en soms het gevo een gevoel van een dieptepunt. Het is je weerstand tegen het goede, tegen het ervaren van je eigen dode wensen. Het herhaalt zich allemaal in je derde toestand enzovoort. Als je vooruit wil gaan, dan moet je niet schrikken van die schommelingen die je, die je voelt opkomen. De mens komt tot de kabale omdat hij klaar is om de schijnbare strijd tussen goed en kwaad binnen zichzelf aan te gaan. De geweldige strijd is ook een geweldig theater binnen jouw krachten. Je moet niet zeggen dat je, dat je jouw schuld schurk niet aankan, want alle krachten zitten in jou. Er bestaan toestanden die binnen onze persoonlijke correctie plaatsvinden. Er bestaan op bepaalde eh, daden ook gelegenheden om onafhankelijk van onze inspanningen toevoegingen van hoogte- en dieptepunten te krijgen door de krachten van het heelal zelf. Willen wij die dagen eh, benutten, dan moeten wij ons daarnaar schikken. Op die speciale dagen komen erg gunstige krachten tot uitdrukking. Op de ene dag komt een enorme vreugde en op een, andere, een ander soort vreugde, wij kunnen ze benutten om de hoogtepunten van onze eigen vreugde en leed uit te bouwen. Er zijn ook dagen in een jaar, maand, week, waarin de mens voorzichtig te werk moet gaan. Je moet dan niet treuren, maar wel meegaan om je dieptepunt ver, verder uit te graven. Het is zoals een waterput, uitgraven. Hoe dieper je graaf, hoe, van, hoe, van, hoe dieper het water kan komen en des te zuiverder het is, des te meer het straalt enzovoort. Enerzijds sturen wij uiteraard een beetje, anderzijds is het een bevrediging. Al deze speciale dagen helpen ons een handje. Om de krachten van het heelal die aan die dagen eigen zijn te benutten, hoe We kunnen wij de verleiden, toekomst en de pijn waaruit, daaruit, de dragen terwijl alleen nieuw bestaat? Een van Freud's patiënten had een ingebeeld syndroom. Zij leefde in een droom. Zij verwachtte. Wij wijzen van spreken een prins op een wit paard, die aan haar zou verschijnen en haar mee zou nemen naar een kasteel. Want alle andere kerels waren alleen maar bedriegers. En de grootste psychiater ter wereld besloot dat het beter was haar zo te laten leven. Boven de schommelingen van de dag, een sluur van de dag, iedereen mag dat besluiten, maar het besturingssysteem van het heelal wil dat wij zowel van het witte als van het zwarte paard weten. Je moet zowel de hoogte als de dieptepunten aanvaarden en met beiden blij zijn. Sommige mensen willen alleen hun witte paard en als dat niet kan, dan willen ze niets van Kabbala, we Kabbala weten. Waarom is het zo moeilijk om het nieuw, het innerlijke leven te ervaren en daarbij absoluut in sereniteit te blijven? Wij zijn allen producten van het verleden en dragen alle leid en ervaringen van alle vorige generaties met ons mee. Wij zitten niet alleen met ons leid opgezadeld, maar ook met onze kennis. Dat is prachtig, want zonder dat zouden wij het huidige leven niet aankunnen. Hoe, kunnen, hoe zouden wij rustig kunnen zijn met elkaar? Wij strijden niet naar sereniteit, want het is in ons onze ogen, Vluchten van de realiteit, meditatie op zich is qua eigenschappen in overeenstemming komen met de, met de levenloze natuur. De bedoeling is het werk dat ons is gegeven, zowel links als rechts. Wij streven niet naar gemiddelden, maar om in elke toestand die twee uitersten te bereiken te weten hoe ver, te ver wij kunnen gaan, door lekker te ontspannen, weerhoud je je van je unieke bestemming, en zoek je eigenlijk innerlijke dood, sereniteit is een resultante, resultante van ons werk, het komt van je innerlijke mens, het is de mens niet gegeven om zelf in sereniteit te gaan zitten, en anderen te laten werken. Als gevolg van ons werk aan beide lijnen, verkrijgen wij serenit sereniteit. Verlangen naar sereniteit, wordt door jouw slang ingefluisterd. Verlang naar het innerlijke werk, en luister niet naar je lichaam. Leven is altijd in het nieuw. Op elk nieuw moment, komt bij ons een impuls naar boven, om een nieuwe egoïstisch stukje van, onsz van onszelf te corrigeren. Elk nieuw moment komt in mijn waarneming een stukje van mijn eigen liefde naar boven, dat ik, dat, dat ik dan meteen dien aan te pakken en te corrigeren. Dat is mijn taak. Elke dag komt steeds een ander ongecorrigeerd scherfje van je ego naar boven, of je dat wil of niet, het wordt door het licht als het ware geactiveerd om jou uh, te worden voorgeschoteld op dat jij eraan gaat werken. Maar de meeste onder ons hebben geen tijd om daar aandacht aan te schenken, dat één de een heeft vandaag een belangrijke vergadering, de andere, kinderen, enzovoort. Als je telkens geen gevolg heeft, geeft aan je dagimpuls, zo noem ik het, je dagelijkse correctie van je ego, dan blijft je werk liggen, ja, opgestapeld, zoals na een vakantie je bureau vol stukken ligt, men gaat er steeds meer onder lijden, want die impulsen stapelen zich op. Dit is echter niet uh, nodig, want als je bewust leeft, zal je elk moment nieuw proberen te leven en je huidige dagimpuls corrigeren. Op die manier hou je altijd kracht over en raak je niet overspannen. Er liggen nog zoveel oude stukken op ons bureau. Wat een ellende. Wie veroorzaakt, wie veroorzaakt onze kieskeurigheid? Vandaag zijn er zoveel opgehoopte dagimpulsen dat je de nieuwe niet eens meer merkt. Je ziet de realiteit niet meer. Het zijn energiedragende omhulseltjes. Die het dagelijks licht dat je zou moeten ervaren belemmeren. Je bouwde vele lagen om je innerlijke mens, terwijl het licht in jou alleen in het nieuw leeft. Hoe onderscheiden wij een waar impuls van de aantijgingen van de slang? Als je veel van je vraag gaat uiten dan blijft er van je vraag niets, m, niets over. Terwijl daar licht moet komen, daarom is één kern of trefwoord genoeg. Als de slang je be beveelt iets te doen, dan is dat de impuls van de dag. Je kan naar hem luisteren. Dit kan je benutten. Ga er echter niet met de slang in discussie, want hij is zeer listig. Als je de slang vandaag overwint, heb je ook de dagimpuls overwonnen, volbracht. Stap voor stap krijg je er feeling voor. Weet je wie waar aan het woord is, maar probeer niet de slang kapot te maken. Ook de slang is er eh, niet om je naar beneden te laten donderen, je kapot te maken. Hij is er wel om je te verleiden, maar als je die verleiding doorstaat en overwint, zal je extra leven en kracht geschonken worden. Zonder de slang zou je geen veranderingen krijgen, nog willen. Vandaag blijven wij schommelen tussen goed en kwaad. Door dit boek, kunnen wij steeds meer voor het goede kiezen, zonder het kwaad uit de weg te gaan. Wij zullen het kwade ervaren en transformeren naar het goede. Zeg niet dat iets buiten jezelf slecht is, want dan zeg je dat het besturingssysteem slecht is daardoor. Zeg tegen jezelf dat ieder ander ook de schurk, beter is dan jij. Als je dat niet kan aanvaarden of begrijpen, dan sta je je eigen vooruitgang in de weg. Dan denk je nog dat je beter bent en, bent, en, ben, uh, en ben je gevangene van je slang. Als je kan zeggen dat elk mens beter is dan jij, zit je dichter bij de waarheid. Waarom? Je gaat dan niet uit de correctie, waarneming of tekorten van de ander. Hij staat misschien verder van zijn correctie als jij, maar jij hebt zeker ook nog iets te corrigeren, namelijk dat je denkt dat je verder bent als hij. In de ogen van de toestand van zijn einddoel is hij immers volmaakt, zoals so iedereen trouwens. We voelen dat wij leven in de tijd, maar de werkelijkheid is absoluut tijdloos. Wat krijg je als je bewust leeft? Wij moeten in het innerlijke leven absoluut geen spijt hebben van wat dan ook dat wij hebben gedaan. Denk geen ogenblik aan het verleden, als je nieuw leeft, neem, je, neem dan Elk impuls, vandaag nog onder de loep, van de slang kregen we altijd de rekening van wat nog niet is gebeurd. Het komt altijd van schommelingen van die niet, ver, niet verwerkte impulsen en het toegeven aan verledingen. Die komen er bij jou elke dag nog extra bovenop. Ga er niet op in. Denk niet aan verleiding of schuldgevoel. Dan ga je erg snel vooruit. Zo niet, dan zal je ver vervulling op zich laten wachten, leven in nieuw betekenen, je dagimpuls aanvaarden, je dagpil verwerken en alles van het verleden dat bij jou zou opkomen laten varen. Fixeer je niet op het moment, van het verleden, jouw taak is vandaag te leven, en leef je alleen, met je impuls van vandaag, dan gaat het licht, van vandaag ook, je hele verleden bestralen, en automatisch, corrigeren, je hoeft er verder niets voor te doen, je moet niets, met je verleden doen, het is niet jouw taak, het bestaat niet, het is een schim, van, aan, schim aan krachten die in jou bestaat. De feiten van het verleden zijn in je systeem al verwerkt. Ook al wat je zogenaamd verkeerd deed, kan je niet meer schoonpoetsen, maar het leven in nieuw zuivert ook je verleden, waardoor die krachten weer tot je beschikking komen. Je had allerlei omhulsels opgebouwd, en nieuw gaat het licht die doorboren daaruit komt kracht die in het verleden ergens vastzat vrij in het nieuw uh, wil niet weten het weten werd ons gegeven om ons te helpen willen weten is een prikkeling van de hersenen van de slang uh, scan het weten op, brengt het mee naar mijn doel of niet, helpt het mee, is het nodig voor mij? Het oneindige licht gaf zijn instructie aan ons met een eenvoudige boodschap, proef en geniet. Wat wij in de Kabbalah leer opste, opsteken, opsteken blijft altijd bestaan, ook na het uiteenvallen van ons fysieke omhulsel. Wat wel meegaat naar, naar een volgende generatie is de moeite, de inspanning die je getroost, die je getroste, om het te leren, je innerlijke mens en wat het met je heeft gedaan. Het resultaat van je inspanningen is meetbaar en wordt meegenomen. De bedoeling is niet slechts. Weten, maar je ontvankelijk maken, zoals kaars was voor een matrijs. In die was, in die was, zal het licht penetreren. Het gevoel van weten geeft aanzien, ook van binnen. Zonder aanzien zijn we naar aardse normen, naar aardse normen, zielig. En dat komt van het woord ziel. Ja, ziel is zielig. Vergelijk nieuw stoffig uh, met het tegenovergestelde zielig. Een stoffige mens vindt het zielig. Wanneer een mens aan zijn ziel, aan zijn innerlijke mens werkt. De oorspronkelijke betekenis van zielig is verheven, innerlijk, geestelijk in overeenkomst met de wetten van het heelal, aan zijn ziel werken ten koste van zijn stof. Waarom kreeg je het een, waar, waarom krijg kreeg het een mindere bijsmaak? Voor de stoffige, uiterlijke mens is het zielig, omdat er geen smaak in zijn werk voelt. 15.2 Over het waarlijk verzoek en het waarlijk tekort. Angsten komen in de wereld als schimmen die te overwinnen is een geestelijke arbeid. Het is geen kwestie van psychologische oefening of therapie, Want dat helpt eigenlijk niet. Je krijgt daar allemaal verhalen te horen, en je krijgt misschien pillen die tijdelijk helpen en verdoven. Maar daarna, als het uitgewerkt is, voel je het weer. Alleen dat de ware vrees die gepaard gaat met liefde voor het licht, en zijn bestuurssysteem, doe ik genoeg of niet? Heb ik mij vandaag voldoende in overeenstemming gebracht met de ware realiteit of niet? En als de mens deze vrees aan zijn grondvesten plaatst, dan wordt hij bevrijd van alle andere vrezen en angsten in zijn leven. Alle andere angsten komen alleen maar door eigen liefde, die boezemt de mens angsten in. En als de mens steeds innerlijk aan zichzelf werkt, zal so hij steeds dieper en dieper bevrijd worden van alle overige angsten die niet aan de wortel ontleend zijn. Het probleem is dat het niet in de aard van het lichaam van de mens is. En hij kan absoluut geen innerlijke beweging maken als het lichaam niet ziet dat het voor deze beweging iets in ruil terugkreeg, want wat moet voordeel bieden aan zijn uiterlijke mens? Onze bron kent absoluut geen angst, het licht wil alleen maar geven, en wij hebben de wens om steeds te ontvangen. Zolang je nog de wens om alleen maar te ontvangen koestert, blijven de angsten je achtervolgen. Geen goede, opbouwende angsten, maar angsten die je zelf heb, heb bedacht. Zij zijn product van de onzuivere krachten, omdat deze niet behoren tot de bron van het licht. Als ik dan de bron van het licht vrees, want het licht is oneindig, machtig en krachtig, dan betekent dit dat ik mij daarmee in overeenstemming wil brengen, en dan verdwijnen alle angsten, het enige wat overblij, overblijft is, wat kan ik nog meer doen? En hoe kan ik nog meer de bron lief hebben om met hem samen te vloeien, hoog op hoger niveau? Alles wordt opgelost, stap voor stap natuurlijk. Deze zaak om te geven is tijgen natuurlijk. Jij moet het er zelf uithalen. Je moet het zelf opbouwen voor jezelf. Via meditaties moet je de angsten eruit laten komen, komen. Jouw eigen liefde en daar komt geen einde aan. Die vermommen zich steeds in de vorm van een andere angst. Alleen innerlijke inzichten die gepaard gaan met het groeien van vertrouwen en zelfkennis, met het prijsgeven van je eigen liefde... Voor je eigen best wil, om je vermeende angsten te laten varen voor de, va voor de ware vrees, kunnen je helpen. Andere dingen helpen niet, net zoals een massage niet helpt bij hevige, inwendige rugpijn binnen de wervelkolom. Elke dag moet je krachten opbouwen om naar de rechterlijn, naar de kant van de welwillenheid overgeheveld te worden. Dan voel je je net alsof je volmaakt bent. Het is geen leugen. Op dat moment ben jij volmaakt. En daarna ga je weer werken aan de linkerlijn. Leer dit toe te passen met de studie van Kabbalah. Jouw vertrouwen moet aan kracht toenemen en dan zul je een geweldige ont ketening van krachten uit jou laten komen, je zult versteld staan, dan komen die krachten die door eigen liefde onderdrukt waren, vrij. 15.3 Vertrouw op het licht en in jezelf. Dit betekent dat door alle krachten die je aangevraagd hebt, je van binnen jezelf de verbondenheid en krachten krijgt om die angsten op te lossen. En als je dat een keer doet en het lukt, dan zal jij een geweldige explosie krachten en vertrouwen ontvangen. Dus als je angst hebt, blijf op dat punt staan en blijf vragen en breng alle intentie op totdat je tot het antwoord komt. Als je dat blijft doen, kom je tot het antwoord en dan verdwijnt de angst absoluut. En dat zal je dan de kracht geven om te vertrouwen. De volgende keer zal je dan nog meer angsten kunnen overwinnen, diepere angsten. Angsten komen steeds weer omdat jij aan een stukje, al een stukje hebt overwonnen. Want dan laat men jou een ander stukje van jou kwaad zien en dan nog sterker ja, van kracht. En dan word je natuurlijk weer angstig omdat jij nog geen krachten hebt om daarmee te werken. Alle angsten komen dus niet van de buitenwereld maar, maar van jouw eigen onvermogen om je eigen kwaad onder ogen te zien. Laat jouw kwaad je onder ogen komen. En als je meer krachten opbouwt, laat men jou steeds meer eigen kwaad zien. En dan krijg je weer een vorm van angst, nog sterkere, krachtigere angst, omdat jij nog geen kracht hebt om dat stukje, dat stuk van jouw eigen kwaad onder ogen te zien. Je gaat dan verder werken aan jezelf. En zo ga je steeds vooruit, om alle mogelijke angsten eh, te overwinnen. Moeten wij aan de ene kant zorgen dat wij het ware tekort opbouwen. Tekort betekent opnamekanalen, en zonder hen, want zonder hen kunnen wij geen vulling eh, ontvangen. Tekort is om ware vrees te hebben en niet de vrees van onze wereld, dus van allerlei aardse toestanden. Al deze dingen fluistert de slang de mens in, om de krachten uit hem te zuigen, om hem verslaafd te houden aan zijn aardse angsten. En daarom moet de mens de kort opbouwen, zodat hij de ware vrees kan opbrengen. Vrees is ook een opnamekanaal. Het ware tekort is dat, ik de bron van al mijn heil zie, daar kan ik wel vrees aan hechten, aan het licht. En dat, ik, en dat ik alles probeer te doen om aan hem vast te klampen, en dat ik denk, misschien is mijn liefde niet genoeg voor hem, dat is mijn vrees. Mediteer hierover op je eigen manier, en pas het toe in je leven. Alles wat wij in dit boek leren, moeten wij toepassen in het leven, waardoor wij leren ons vertrouwen met de dag te laten groeien. Dat is onze studie, dat is het doel van onze studie. Op deze manier moet je het in jou laten gebeuren. Je komt dan dichter, tot de bron en tot jouw absolute vervulling.